6 uur. Het NOS-Journaal. Anno de Wit. Goedenavond. Rut Peetoom, nieuwe partijvoorzitter CDA. Minister Opstel, wil zo snel mogelijk nieuwe korpschef in Flevoland. En verkiezingen Nigeria uitgesteld tot na het weekend. Dan het weer vanavond vanuit het westen toenemende bewolking en in de tweede helft van de nacht in het zuiden wat lichte regen. Morgen bewolkt en in het hele land lichte regen met 10 tot 15 graden wordt het dan een stuk kouder dan vandaag. Vanaf maandag is het weer droog en gaat de zon weer vaker schijnen. Rut Peetoom is gekozen tot de nieuwe voorzitter van het CDA. Met 60% van de stemmen won zij het van tegenkandidaat Jaak van der Tak. Op het CDA-congres in Den Haag is politiek verslaggever Margreet Boer. Margreet Peetoom dus, dat was de verwachting. Wat wordt haar belangrijkste taak? Nou ja, Petom heeft steeds gezegd dat zij het CDA ziet als een partij van het politieke midden. En daar wil zij die partij dus weer naartoe terugbrengen. Dat ziet zij toch wel als een van haar belangrijkste taken. En verder, ja, binnen het CDA zijn heel veel mensen teleurgesteld geraakt. Die hebben geen vertrouwen meer in het CDA, niet meer in elkaar. Nou, daar wil zij ook aan gaan werken, heeft ze in haar toespraak gezegd. En verder moet die nieuwe voorzitter het CDA weer zo op de kaart zetten... dat de kiezers ook weer terugkomen naar de verkiezingsnederlagen... die de partij de afgelopen tijd heeft geleden. En Peter Om zei zojuist dat ze zich dat heel erg bewust is. Wij hebben verloren omdat mensen niet meer wisten waar het CDA voor stond... En er was het gevoel dat het CDA zo bestuurlijk was geworden... dat we de zorgen en problemen van mensen niet bekenden. Voor een partij als de onze, die zo in de haarvaten van de samenleving zit... daarvoor is dat een hart verwijt. En dat is dan ook onze eerste opdracht, dat we dat weer zijn. Een partij van de samenleving. Juist omdat wij zoveel leden hebben en juist omdat wij op alle terreinen ervaring en expertise hebben... daarom mag je van ons verwachten dat wij meer zijn dan roeptoeters. Dat wij wel beleid maken dat toekomst heeft. Door het te staan, door te doen, win je vertrouwen. En kiezers. Ja, Rutte Peet, oom die er dus alles aan wil doen om het CDA weer groter te laten worden. En je hoort eigenlijk in haar hè, de dominee nog terug. Want tot vandaag was ze dominee en vanaf nu is ze dus uh, de nieuwe partijvoorzitter. Ja, ze komt dus een heel eind uh, tegemoet eigenlijk aan, aan de richting die de kiezers uh, willen. De leden van het CDA bedoel ik. Uh, gaat ze dat waarmaken? Nou ja, dat is de grote vraag. Ze heeft heel veel op haar schouders gekregen... want de verwachtingen zijn hoog gespannen. De leden hebben vandaag op het congres bijvoorbeeld ook duidelijk aangegeven... dat ze willen dat er naar hen geluisterd wordt. De partij top, dus ook die nieuwe voorzitter, moet naar de leden luisteren. En die leden die willen invloed op de koers van de partij... op de organisatie van de partij, het bestuur moet anders. En de kiezer moet dus straks dat CDA weer weten te vinden. Dus die nieuwe voorzitter moet een nieuw gezicht geven aan die partij. Nou, dat is dus een hele zware taak voor die nieuwe voorzitter. Dan moeten nog een goede Komen, hè, tussen de Tweede Kamer en het kabinet. Die top aan de ene kant en de leden in het land. Nou, de CDA's hebben het hier vandaag over de CDA-lente die moet gaan aanbreken. Er is heel veel onvrede. En ja, die ogen zijn dus nu gericht op die nieuwe partijvoorzitter... om leiding te geven aan het CDA, die partij uit de dal te halen. Nou, het lijkt wel of een nieuwe voorzitter bijna overvraagd wordt... door dat allemaal van één persoon te verwachten. Ze heeft zojuist op het congres beloofd dat ze in het najaar... met heel veel nieuwe voorstellen zal komen over dat nieuwe CDA. Maar ze heeft er ook... Meteen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 Een donderend applaus voor de nieuwe partijvoorzitter van het CDA, Rut Petom. Dat was Margreet Boer vanuit Den Haag. Minister Opstelte komt volgende week met een voorstel... voor de benoeming van een nieuwe korpschef in Flevoland. Wat hem betreft wordt dat niet de interimmanager over wie veel te doen is. Korpsbeheerder Joritsma wil voor 1600 euro per dag... een consultant van bureau Twijnstra-Gudde aanstellen om haar te adviseren nu er nog geen nieuwe korpschef is benoemd. De man zou twee en een halve dag per week aan de slag gaan. De gemeente en het ministerie hebben de aanstelling goedgekeurd. De dagvergoeding valt binnen de maximumgrens van 1800 euro per dag. VVD, PVDA, CDA en PVV zijn verontwaardigd over de hoogte van die beloning. VVD-kamerlid Hennis Plasgaard. Het zit inderdaad onder de afgesproken maximale norm... maar 1600 euro per dag is nog steeds een enorm bedrag... en zeker in tijden waar...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 De Japanse regering verwacht dat al het herstelwerk na de tsunami zo'n 300 miljard dollar kost. Dit is het NOS-journaal met Anno in de Wit. De parlementsverkiezingen in Nigeria zijn op de valreep verschoven. Sommige stembureaus waren al open, maar moesten dus weer dicht. Correspondent Koert Lindeijer, vanwaar dit last minute uitstel. Volgens professor Atahiru Jega, dat is het hoofd van de verkiezingscommissie, is door... Uh, de aardbeving in Japan en door de gevechten in Libië uh, was het niet mogelijk om op tijd de stembiljetten naar Nigeria te, te laten vliegen. De stembiljetten worden buiten het land gedrukt omdat men anders bang is voor fraude. En ja, de stembiljetten zijn dus te laat gearriveerd. Ik ben uh, heel de dag tot een uur of twaalf op stad geweest met waarnemers. Het mensen bij in lange rijen zien staan bij verkiezings. Uh, uh, stations. En toen het eens om op 12 uur kregen we allemaal te horen dat het feest niet doorging. Nou, en hoe reageren de mensen op straat daarop? Boos, verward. En in een land waar eigenlijk alle verkiezingen sinds 1999, toen er weer een burgerregime kwam. Uh, alle verkiezingen zijn gefraudeerd, leidt dit natuurlijk tot opnieuw wantrouwen... dat ook deze verkiezingen zullen uh, worden gefraudeerd. Deze verkiezingen gaan niet zozeer over wie uh, er uh, gaat winnen. Dat is minder belangrijk. Maar de Nigerianen kijken uit of er eindelijk zonder fraude verkiezingen kunnen worden gehouden. Dus de spanningen lopen heel ho ho hoog op op dit moment. En hoe moet het nou verder met die verkiezingen? Nou ja, kijk, de verkiezingen zijn, de parlements- en de senaatsverkiezingen zijn uitgesteld tot maandag. Volgende week zaterdag wordt er gestemd voor een president. En een week daarna wordt er gestemd voor deelstaatparlementen en de gouverneurs van de deelstaten. Dus we hebben nog een hele lange weg te gaan. Maar het is wel een valse start geworden met dit uitstel van de verkiezingen in de volksrijkste natie van Afrika en potentieel het rijkste land van het continent.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 Nee, want er komt steeds meer asfalt bij, bredere snelwegen, meer uh, spitstroken en plusstroken. En wat we zien is dat uh, automobilisten, maar ook andere verkeersdeelnemers, uh, middenop blijven rijden. En dan de rechte rijstroken ongemoeid laten. En dan komen we eigenlijk weer in de oude situatie terecht, want je mag niet rechts inhalen. En dan heb je in feite op een vijfbaansweg heb je nog maar drie rijstroken ter beschikking. Op de tweede plaats in de ergernis top 10 staat het niet gebruiken van de richtingaanwijzer. En dat is onder automobilisten juist de minste ergernis. De verkeerspolitie gaat de komende tijd extra letten op deze overtredingen. Wie steeds op de linkerbaan blijft rijden, riskeert een boete van 100 euro. Bij hardingsveld giesendam is een been in het water gevonden. Een vrouw zag het gisteren in de bovenmerweder liggen toen ze haar hond uitliet. De politie probeert te achterhalen waar de rest van het lichaam is. En daarvoor wordt onder meer DNA-onderzoek gedaan. De politie vermoedt dat het been is van iemand die een tijdje geleden is verdronken. Het was de eerste echte lentezaterdag van het jaar... en heel Nederland komt dan ineens op het idee om in de tuin te gaan werken. Gevolg topdrukte bij de tuincentra. Ik moet vragen, jongen, man. Ja, hoor. Ik zoek tulpen. Ja, de bollen hebben we niet meer. Nee. nee Je bent te laat, meneer. Ja, hè? God. Je hebt gewacht tot de eerste mooie dag van het jaar... maar een goede tuinier... Die doet dat van tevoren, hè? Ja, dat klopt. Het is nu het moment om in de tuin te gaan zitten. Dat klopt. Kijk, is, ja hoor. is dat een binnen- of een buitenplant? Een buitenplant. Met, een, met dat mandje? Ja. ja. Ja. Dacht u ook eigenlijk net te laat dat er nog iets aan de tuin moest gebeuren? Uh, nou ja, misschien wel. <lacht> misschien het is mooi weer. Gaan. Oh ja, de tuin. Ja, dus ik denk ik doe het s morgens want straks is het echt warm. Pas was toevallig vroeg op, dus ik uh, dacht, hup, eventjes. Ja. Uh, maar hebben ze nog wel genoeg tijd ik om heb, te helpen? Uh, ik heb advies gehad van iemand die eigenlijk zei dat ze een gematigd verstand had voor planten maar ze mm -hmm. heeft me heel goed geadviseerd. Dat moet nog blijken of je het goed doet. Uh, ja, dan moet je over een jaar terugkomen. Ze <laughs> hebben het heel druk vandaag. Want het is een hele drukke dag, hè? Dit is de dag waarop je dus iedereen iedereen komt. Ik vraag het even aan Thea, die hier uh, over de vaste planten gaat, hè? Ik ga over vaste planten, dat klopt. Zijn jullie vandaag op oorlogsterkte? Uh, ja. <laughs> we hebben heel veel binnengekregen. Echt uh, heel veel karren. Uh, dus dat hebben we er allemaal lekker in kunnen zetten. En uh, ja, dan doen we de deur open en dan stroomt het publiek binnen. Ja, okay. Hallo, ik ben Thea. Je bent heel wat van plan, meneer. Ja, zeker. Was het uw idee of moest je mee? Nee, nee, nee dat was mijn idee. is dus een hele weekend werk. Je kunt niet eens genieten van de zon als ik zie wat je allemaal moet planten. Ja, nee, dat heb ik zo een kwartier zit erin. Oh. Ja. En dan genieten. En dan genieten, ja precies. Veel ja. plezier. Okay. Ja, dank je. Een bijdrage van Matthijs van der Wiel. Sport. Wielrenner Pim Lichthart heeft de hel van het mergelland gewonnen. De renner van Vakantsoorlaai was de snelste in de sprint. Ik voelde me nog fris in de finale. Ik had wel wat, met een beetje wat krampen door het warme weer. Maar ja, ik kwam meteen door de bocht en ik kom uh, me goed... Uh, ik kon goed aangaan achter Canuti volgens mij en uh, dat is een mooie overwinning. Ik wilde hier goed zijn deze week in Mergeland, want ik weet dat het me ligt. Als, uh, vooral als de finale iets, iets makkelijker is, dan uh, ja, ben ik erop en dan uh, ga ik mijn ding doen. Wilrenner lieve Westra doet morgen niet mee aan de Ronde van Vlaanderen. Westra eindigde deze week als tweede in het eindklassement van de driedaagse De Pannen Kokzijde. En daarom is het zo jammer dat hij wegens ziekte moet afzeggen.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 En de ziekenboeg van Ajax blijft volstromen. Na de blessures van Maarten Stekelenburg en Toby Alderwereld is ook Gregory van der Wiel geblesseerd. De international liep een bovenbeenblessure op. in de aanloop naar de wedstrijd tegen Herakles van morgen. Ajax-trainer Frank de Boer kan ook niet beschikken over Jan Vertonge, Die is geschorst. Eerst verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Kees Kwaks. Dit is op de A2 utrecht en Bos Na een ongeluk tussen Oude Rijn en Viaan een 5 kilometer... zijn twee rijstroken dicht. En het verkeer kan beter omrijden vanaf het Oude Rijn over de A12 naar de A27. Op de A12 naar Utrecht door werkzaamheden file rijden... tussen Nooddorp en Zoetermeer over 4 kilometer. En ook een aanrijding op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam... voor knooppunt en Vaanplein, 2 kilometer. Dan de hoogpunt uit het nieuws van dit moment. Op het CDA-partijcongres in Den Haag is Ruud Peet-Oom gekozen... tot nieuwe partijvoorzitter... Minister Opstelter komt volgende week met een voorstel... voor de benoeming van een nieuwe korpschef in Flevoland. En de parlementsverkiezingen in Nigeria zijn uitgesteld... omdat de stembiljetten niet op tijd zijn afgeleverd. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NTR met Pavlov. Goeiedag, hier is Kees met de minder fileberichten. Kijk...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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Marciaal Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het NTR-programma over het menselijk gedrag. Over u en ons dus. En met live muziek van Jelle Paulusma en Theo Siebe. Die horen we om ongeveer half zeven. Aan tafel zitten een filosoof en een psychiater. De filosoof komt uit België. Zijn naam is Johan Braakman en hij kan ons uitleggen waarom kritisch denken moeilijk is, ook als je heel intelligent bent. Kent u Nederlanders of Belgen die wij allemaal kennen en van wie wij vermoeden dat we ze intelligent vinden en die volgens u toch niet goed redeneren, niet kritisch denken? Wel uh, zeer spontaan denk ik aan de arts Pim van Lommel. Die in Nederland toch een paar honderdduizend boeken heeft verkocht, waarin hij beweert dat hij een bewijs zou hebben voor ja, leven na de dood. En ik denk dat, dat de manier waarop uh, dokter van Lommel zijn standpunt verdedigt, aantoont dat slimme mensen, want het is natuurlijk best een, slim, een slimme persoon, ja. zeer goed kunnen zijn in het verdedigen van opvattingen die misschien minder slim zijn. Dat is, dat is een paradox, maar <laughs> okay. je kunt dat illustreren. Nou, eh, na half zeven praten we uitgebreid over de valkuilen bij het... Kritisch denken en bij het leren daarvan. Ja, De psychiater is Johan Havenaar. En hem hebben we uitgenodigd vanwege de gevaarlijke straling in Japan. Hoeveel mensen van die radioactiviteit ziek zullen worden, weten we niet. Maar Johan Havenaar weet wel dat mensen ook ziek kunnen worden door de angst om ziek te worden. Dus niet door de eventuele straling, maar domweg doordat ze bang zijn daarvan ziek te worden. Johan Havenaar, welkom. Dank u wel. U bent tot die conclusie gekomen uh, in uw onderzoek naar gezondheidsbeleving na de ramp van Tsjernobyl. Dat klopt inderdaad, ja. Wanneer bent u daar geweest? het uh, begin van de negentiger jaren, vanaf uh, 1991 ben ik daar geweest. Uh, Vijf jaar na de ramp? Of? Vijf jaar na de ramp. Oh, ja. En ja, tot een paar jaar geleden ben ik daar uh, met een grote regelmaat uh, naartoe geweest. Was u zelf bang om ziek te worden? Door de ja. straling die er nog uh, nee, ik, ik, uh, ik maakte deel uit van een team uh, van mensen waar ook uh, stralingsdeskundigen uh, bij waren. En die uh, maakten me meteen al duidelijk dat uh, tijdens de vlucht naar uh, Wit-Rusland ik meer straling op zou lopen dan tijdens mijn verblijf daar. En u geloofde dat meteen? En dat geloofde ik meteen, ja. Dat waren mijn directe collega's en uh, die konden dat uh, heel overtuigend... Uh, konden die dat, uh, aan mij vertellen. Nou, ja. Toch, de mensen die u daar hebt aangetroffen uh, uh, in Tsjernobyl, die waren uh, wel bang hè, dat ze ziek zouden worden. Ja, eigenlijk uh, de meeste mensen die waren daar toch uh, bezorgd over. Zelfs als ze zeiden dat het niet zo was en je vroeg wel door... dan bleek het toch zo van ja, ik druk mijn zorgen maar weg... want ik ga er toch aan dood, uh, zo op die manier. Mm -hmm. Want ja. hoe, hoe ging het met ze? Vijf uh, jaar na de ramp? Ja, het, ik zal misschien eerst even een beetje uitleggen. Het gaat om mensen die uh, in een gebied wonen onmiddellijk uh, ten noorden van uh, Tsjernobyl. Het gebied vanaf ongeveer 25 kilometer tot 150 kilometer ten noorden van Tsjernobyl. En precies de kant waar de, de rookpluim uh, uit stond. Dus eigenlijk het meest vervuilde gebied van uh, Europa. Um, en daar was een grote stad, uh, Gomel, uh, Ongeveer zo, zo groot als Den Haag... En die heeft dus ook flink onder de radioactieve rookpluim gelegen. Mm -hmm. En die mensen daar die waren eigenlijk uh, ja, voor het grote deel... Uh, toch behoorlijk bezorgd over hun gezondheid. Ja, dat is ook wel begrijpelijk, denk ik, toch? Het is wel begrijpelijk, ja, zeker. Ja. En, maar waren ze ook ziek? Um, nou, de gezondheidstoestand van, van de Wit-Russen... en de, de Russen en de Oekraïners in het algemeen... Die is niet geweldig als je dat vergelijkt met die van ons. Dus er waren best heel veel mensen ziek. Um, maar er waren geen ziektes die je duidelijk door uh, straling uh, kon verklaren. En dat was ook de reden dat destijds... Uh, ik als uh, psychiater samen met een psycholoog, Jan van der Bout... Uh, daar naartoe ben gegaan om, om dat uh, Nederlandse hulpverleningsteam te versterken. Om te kijken wat zijn de psychologische factoren die hier een rol spelen. En wat waren die psychologische factoren? Um, nou, ik denk... Wat u er net al zei, dat mensen ontzettend bezorgd waren over hun gezondheid en uh, dat ze uh, ja, daardoor eigenlijk ziek werden of althans zich ziek voelden. Uh, ziekte is natuurlijk altijd een subjectieve beleving. De meeste mensen die uh, naar een huisarts gaan, die hebben klachten. En nou, dat zou je misschien ook uit eigen ervaring weten dat heel vaak de arts zegt van: Nou, nee, het is niks bijzonders. Wacht het maar even. Kijk het maar Precies, even aan. Ja, dan even twee weken aankijken. Als ja, het dan ook en dan, niet dan weg is het dan ook. Het meestal dan. is het dan ook wel weer weg. Um, dus dat, dat hebben die mensen daar ook. Maar in hun geval gingen ze heel erg denken: Oh, zou dit het begin kunnen zijn van, van, uh, ja, van kanker? Of, uh, en wat voor klachten hadden ze dan? Dat kan alles uh, zijn. Dat, dat, dat uh, waren vaak klachten. Die wij dan als typische stress gerelateerd, zoals hoofdpijn. of, of uh, gevoel van, van hartkloppingen of zenuwachtigheid. He, dus dat soort klachten kwamen veel voor. Of, of klachten die bij depressie veel voorkomen, zoals. Uh, geen energie hebben, geen, geen plezier meer in dingen hebben. Maar, dat soort klachten. Waren ze voorgelicht? Wisten zij. straling kan kanker veroorzaken? Ja, dat wisten ze. Um, en wat de situatie in Tsjernobyl. Buitengewoon complex gemaakt uh, was dat de voormalige Sovjet-Unie destijds uh, begonnen is met te zeggen: Jongens, niks aan de hand. Ze hebben het heel lang uh, hebben ze zelfs überhaupt uh, ontkend dat er iets aan de hand was met de centrale. Pas toen vanuit uh, Noord-Europa uh, allerlei verhoogde metingen gedaan werden, moesten ze wel toegeven dat er een probleem was. Toen hebben ze dat in eerste instantie gebagitaliseerd. Uh, dat was in de tijd ook dat de glasnost net uh, uh, van. Uh, uh, uh, zeg maar de, de, van Gorbachev, uh, dat hij daar in de opkomst was. En het was een soort testcase, eigenlijk voor het nieuwe beleid van Gorbachev. Of hij nou da daar openheid over zou geven. Nou, dat heeft hij gedaan. En vervolgens was het effect uh, dat de mensen zich eigenlijk bevestigd voelden in het feit dat de overheid ze altijd voor het lapje houdt. Mm -hmm. dat, dat was iets wat ze eigenlijk al. Uh, ja al, al, al tientallen jaren ervaren hadden. Dus uh, overheidsinformatie vertrouw je in die landen bij voorkeur of uh, bij voorbaat niet. En toen ze met nieuwe informatie kwamen, wantrouwden ze dat eigenlijk ook. En dat bevestigde hun angstbeleving ook? En weer. dat bevestigde hun angstbeleving. Ze dachten van het zal nog wel tien keer zo erg zijn als wat ze nu zeggen. Hm. Maar die klachten hè, waar, ze, waar die mensen mee kwamen, uh, betekent dat dan dat dat tussen de oren zat? Ja, ik zeg altijd, uh, tussen de oren ligt ons brein en dat is een heel complex uh, orgaan. Uh, ik denk dat er heel veel te maken heeft met de verwerking van informatie vanuit je lichaam, bijvoorbeeld de lichamelijke sensaties, uh, zoals uh, pijn uh, uh, of een energieniveau wat je voelt, of spieren, spierpijnen die je kunt voelen. Hoe dat uh, door je brein verwerkt wordt, dus ook hoe je dat interpreteert. Uh, wat je daarvoor uh, uh, betekenis aan verleent, wordt door hele complexe psychologische processen wordt dat beïnvloed. Ja, en die vinden plaats in het brein. Dus ja, dat vindt plaats tussen de oren. In die zin <laughs> ja. is dat zo. Maar bij ons heeft het woord tussen de oren ook wel een hele negatieve betekenis. Zo van, dat denkt eigenlijk van: dan is er eigenlijk niks. Dan is er eigenlijk niks. Maar dat is, ja. dat is natuurlijk niet zo. Dus uh. ze waren eigenlijk wel ziek, alleen niet zozeer uh, uh, de ziekte waar ze bang voor waren, hadden ze. Uh, dat, dat klopt. Dat, dat, dat, dat, ze, ze dachten dat ze stralingsziektes hadden. En uh, dat ze voelden zich ook echt ziek. En voor een deel uh, kon je dat terugleiden naar uh, uh, ziektes die, die ze misschien ook echt hadden. Ik heb bijvoorbeeld iemand gesproken die vertelde over haar broer. Die had kanker. Dat was al voor de ramp was dat al, uh, duidelijk geworden. Maar na, zijn, na de ramp ging die steeds verder achteruit. En ze dachten, ja dat komt door die straling, wordt het, ja. wordt het uh, versterkt. Ja. Uh, dus het kan een combinatie zijn van, van klachten die alleen maar subjectief zijn... die een arts niet kan hardmaken zeg maar, met zijn onderzoek... en klachten die er ook op een echte ziekte berusten... maar die dan ineens een soort uh, ja, uh, hele negatieve ja. interpretatie krijgen. Maar ook gezonde mensen voelden zich toch ziek? Ook gezonde mensen, relatief gezonde mensen voelden, ja. zich, voelden zich ziek. Ja. Veel meer uh, dan. Uh, we hebben ook een onderzoek gedaan in een andere regio in Rusland. En daar uh, was de gezondheidstoestand van de bevolking ook uh, behoorlijk slecht. Maar daar voelde men zich toch een, een stuk minder ziek. Dat was een groot verschil. Omdat zij niet onder die dreigende wolk hadden geleefd. Ja, ja. En dan, nou ja de, de, voor een deel uh, bij Tsjernobyl uh, was er natuurlijk ook heel veel radioactiviteit vrijgekomen... die veel uh, langer actief blijft. Uh, zoals uh, cesium en, en, en dat soort stoffen. Langer dan uh, nu in Fukushima? Ja, bij Fukushima weten we het nog niet. Maar in ieder geval is de meerderheid van de, van de radioactieve stoffen... dat was toen ook zo. En dat is nu ook zo, is radioactief jodium. En daar is het nou, meer dan 90 procent. Binnen een maand is dan weer, is dan weer uh, zeg maar onschadelijk geworden. Maar... Ja, het hangt heel vanaf hoeveel van die langerwerkende schadelijke stralingsstoffen er zijn. En dat was in die regio was dat aanwezig. Alleen niemand wist precies hoeveel. Ik weet dat ik, dat ik toen ik daar in die stad aankwam... dat er op het Marktplein, hadden ze ook omwille van de glasnost... een grote stralingsmeter gezegd met een cijfer. En niemand wist wat het betekende. Het zag wel buitengewoon dreigend uit. Ja. Ja. <laughs> maar hoe ernstig zijn de effecten uh, die die mensen ervoeren na die ramp? Wat, wat voor effect had het... Uh, nou als, uh, ik denk, denk het, het, uh, het je enorm veel zorgen maken... Uh, en niet precies weten hoe, uh, wat er precies aan de hand is en hoe erg het is. Je moet het jezelf maar voorstellen. Stel dat het hier was. Je hebt kleine kinderen uh, of je bent zwanger. Uh, dat, uh, ja, dat is een behoorlijke impact. Ik denk dat, dat, dat je dat bijna niet kan voorstellen. We hebben in Nederland geen situatie die daarmee uh, vergelijkbaar is. Nee. Misschien hooguit dat je, mensen die dat meegemaakt hebben. Ik was zelf uh, uh, in, in Nederland uiteraard. En mijn vrouw was zwanger. En toen die radioactieve wolk overkwam. Toen was het bericht uh, dat uh, de koeien naar binnen moesten. Maar de zwangere vrouwen mochten buiten blijven. Dat snap je niet. Dat Wat is, is dit raar. voor vergelijking? Ja, dat is, ja, dat is raar. raar. Maar het is wel, het is wel logisch. <laughs> omdat uh, de koeien die eten gras waar radioactief jodium op zit. En die slaan dat dan op in de melk. En dus, uh, ja, voor, als, als de stralings. In de Niveau in de lucht heel laag is, dan is er voor op zichzelf voor zwangere vrouwen geen probleem. Maar het, het, het is een gras heel, eten. Tenzij ze eten. <laughs> uh, en dat doen ze meestal niet. Maar het, het geeft wel goed aan hoe, uh, hoe dichtbij zo'n angst kan komen en hoe verwarrend de informatie dan is. Want ik, hè, ik ben dan nog arts, dus ik heb er in principe voor doorgeleerd. Ja. Maar toch vond ik dit een hele rare situatie. Ja. En, en hoe heeft u uw vrouw toen gerustgesteld? <laughs> Um, nou, ik heb toen met iemand gebeld. Een uh, vriend van mij die er meer verstand van had dan ik. Die heeft me toen nog eens een keer echt gerustgesteld. Zeg, ja, het klopt wel. Mm. Um, maar uh, we, zijn, we hadden dat weekend een, een, een, een feestje buiten bedacht om te vieren dat mijn vrouw zwanger was. Dat hebben we toch maar afgeblazen. Hmm. <laughs> ja. Ja. Maar en hoe, hoe beïnvloedt het uh, uh, het leven van die mensen eigenlijk nog meer? Die, die enorme angst? Toekomstperspectieven uh, bijvoorbeeld. Ja, je moet voor die regio bedenken dat daarnaast de Sovjet-Unie is, is ingestort. Uh, dat gebied, Gomel, een prachtig, prachtig natuurgebied. Dat was vroeger een vakantieoord... waar heel veel mensen naartoe kwamen op vakantie. Dus je krijgt dan vervolgens een mengeling... van totale politieke en economische instorting... gecombineerd met, met die angst uh, uh, voor die gezondheidseffecten. Ja, aan, Dat kan je natuurlijk dan niet meer uit elkaar halen. Dus in die jaren daarna is het eigenlijk... Uh, ja, steeds slechter gegaan met die mensen. En heel veel uh, geruststellende berichten, ja, daar hadden ze helemaal geen boodschap aan. En als we nu weer uh, naar Japan kijken, hoe kwetsbaar zijn sommige Japanners... of mensen die daar wonen, uh, kwetsbaarder voor um, die angst om ziek te worden dan anderen? Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik heb een paar uh, Japanse uh, collega's waar ik goed mee bevriend ben... en daar heb ik ook nog mee ge-e-maild de afgelopen dagen... en. Uh, ik krijg de indruk van hun. Uh, maar ze zitten er niet vlakbij. Maar ze hebben wel te maken met, die, met de opvang van die, van die uh, uh, geëvacueerde mensen. Dat men zich daar heel kranig houdt. En wat daar natuurlijk uh, het overweldigende, uh, uh, ja, zeg maar de, de overweldigende gebeurtenis is. Dat er gewoon 20.000 doden en uh, uh, uh, vermiste mensen zijn. dat uh, Enorme aantallen uh, uh, uh, mensen die, die dakloos zijn geworden. Uh, dus veel, dat staat veel meer op de voorgrond. Mm -hmm. het, leidt uh, af. het leidt af van de angst voor straling. Ja, dat, dat, dat is voor hun niet het belangrijkste ja. op dat moment. Ze maar zijn... is dat dan een andere fase? Zitten we nu nog veel meer in een fase van dat we, dat we bezig zijn met de, de, de, de schade, de letterlijke schade die we ook gewoon waar kunnen nemen? Ja, dat is, dat, is heel, dat is nu voor die mensen ter plaatse, voor zover ik het in ieder geval van mijn collega's hoor, is dat nu voor hun veel belangrijker dan, uh, dan ja, wat er bij die centrale aan de hand is. Voor de mensen die er wat verder af zitten in Tokio... krijg je wel dat ze inderdaad bezorgd zijn... als ze te horen krijgen van... Uh, het is weer hetzelfde uh, als met die zwangere vrouw... dat baby's geen drinkwater meer mogen drinken een tijdje. Dat is heel verwarrende informatie. En dat, woekert, uh, dat wakkert natuurlijk uh, de angst aan. En wat zouden hulpverleners kunnen doen... Om, die, uh, om de angst voor ziek worden weg te nemen? Um, ik denk dat het belangrijkste is om te zorgen voor hele goede informatie. Dus dat het duidelijk is... wat zijn de hoeveelheden waaraan je bent blootgesteld. En wat betekent dat, ook in verhouding tot andere risico's. U hoort er eigenlijk heel weinig over. Maar die uh, risico's op kanker, bijvoorbeeld tegen gevolge van straling... en die normen die daarvoor worden gehanteerd, die zijn ontzettend veilig. Die zijn zo dat uh, mensen die bijvoorbeeld beroepsmatig blootgesteld worden... dat die maximaal een half procent extra kans op kanker... Krijgen, terwijl ze een gemiddeld mens ongeveer 1 op de 5 wel in zijn leven... een vorm van kanker kan krijgen. Maar dat betekent eigenlijk dat het wel meevalt. Dat is, dat is, daar zijn die, die normen op gebaseerd. Maar bijvoorbeeld de risico's bijvoorbeeld alleen al van passief roken... die zijn vele malen groter. Maar dat hoor je er niet bij. En daardoor denken mensen alleen maar... oh, straling, ik krijg er kanker van. Natuurlijk is het een heel gevaarlijk spulletje. En moet je er enorm mee uitkijken. Maar je moet het wel een beetje in verband blijven zien met andere risico's... waar we ons soms vrijwillig en soms onvrijwillig aan blootstellen. En nou was in Tsjernobyl in um, uh, de berichtgeving uh, heel erg vaag... Hè? en heel tegenstrijdig ook. En er werden zo, zelfs mensen geëvacueerd naar gebieden... waar de straling nog vele malen groter was. Ja, ja. Um, uh, hoe, hoe staat het met de berichtgeving in Japan... Nou, voor zover ik het uh, nu kan beoordelen... vind ik die berichtgeving vrij feitelijk en, en uh, wel kloppend. Maar nog steeds wel verwarrend, omdat het een hele complexe materie is. Je hebt uh, uh, st straling uh, uh, direct om de centrale. Dat zijn heel andere waarden. Uh, en dan heb je een gebied daaromheen... van, uh, van uh, een kilometer of, of 30, 40 die ze hebben geëvacueerd... Uh, daar heb je ook weer stralingsniveaus, maar dat is niet overal hetzelfde. Uh, dus verschillende stralingsniveaus, dan ook nog ten gevolge van verschillende stoffen. Dus het is of voor een deel is het kortdurend en gaat het snel weer uh, over. En voor een deel is het misschien toch wat langer werkende uh, stralingsstoffen. Dat weten we eigenlijk nog niet op dit moment. Dus het blijft ook voor die mensen daar. En ook voor mij, als ik het op een afstandje, uh, als ik dat volg, vind ik het nog steeds behoorlijk verwarrend. En dat kan ik me voorstellen als je in de, in de buurt woont, dat dat angst oproept. Johan Havenaar, dank u wel. En dan, luisteraars, bent u gewend. U luistert trouwens naar Pavlov. Maar u bent uh, gewend op dit tijdstip onze maandgast te horen. Onze maandgast zit nog in Turkije. Fik Meijer. Hij is er volgende week wel. We gaan nu naar muziek luisteren. En dat is muziek van Jelle, Jelle Paulusma. En... Theo Siebe En ze gaan een prachtig nummer uh, spelen. Moet ik nog even zeggen, Jelle, wie je bent? Ik denk het wel, hè? Want uh, jij zat uh, in een prachtige band, Daryl N., en nu ben je bezig een nieuwe band te formeren. Ik heb net mijn derde platen uit. En je hebt net je derde platen uit. En die gaat, uh, uh, die heet Up, hoe heet die ook weer? Up on the Up Roof, of? Ja, ja. zo heet hij. Ja, goed. En nu gaan jullie spelen I Watched Your Shadow Dancing. Today I will be hiding, hiding from the light I wish that I'd kept moving, now watch as time goes by Dizzy from a thinking, sedated surely by the wine All the hours have been a-wasting, wondering why Lay you there on the outside, on your own The countless times I've waited by the phone Count the minutes, eat the seconds, it's only time The times I miss in the morning by my side darkest hour, I am my deepest high, I stumbled down the staircase, went out into the night. Oh, you dim city breathing, buzzing till it eats your ears, I watched the sunset purple, I wished it ended here. On your own, I remember fire burning a while ago, and out there on the dance floor, in some hole in the wall, I watched your shadow dancing. I touched your body love, I watched your shadow dancing. I touched your body long. Paulusma. Vandaag in Pavlov waren ze met z'n tweetjes... Jelle Paulusma en Theo Siebe. En ze speelden uh, het nummer akoestisch... I Watched Your Shadow Dancing van hun nieuwe CD Up on the Roof. Dinsdag spelen ze met de voltallige bezetting... in het muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Maar kijk vooral op de website jpaulusma.com voor meer tourdata. En u luistert nog steeds naar Radio 1, naar Pavlov. En ik vertel u nu al, luisteraars, straks schijnt er een Enschede... Nee, het is echt zo, een spannende voetbalwedstrijd <laughs> te beginnen om kwart voor zeven. En uh, u zult daar enkele flitsen van gaan horen tijdens Pavlov. Johan Braakman, ik introduceer u al uh, een klein half uurtje geleden. U bent filosoof, heeft uh, onlangs een reeks colleges gegeven in Delft over kritisch denken die vonden wij nogal uh, interessant en soms ook erg vermakelijk. Even, wat verstaat u onder kritisch denken? Ja, eigenlijk definieer ik dat niet echt. Ik, uh, ik geef eerder allerlei eigenschappen aan... van wat het betekent om kritisch te kunnen denken. En ik bespreek dus ook, zoals u al aangaf, de, de valkuilen en moeilijkheden daaromtrent. Ja. Dus het, uh, het goudt onder meer in dat een kritische denker... Uh, probeert de wetenschappelijke methode zo uit, uitputtend mogelijk te gebruiken, dat hij zich bewust is van het feit dat het denken ook heel vaak uh, verkeerd kan lopen dus dat je weet welke psychologische mechanismen ons de, de mist kunnen uh, ja. insturen dat je weet uh, wat geloofwaardig bewijsmateriaal is dat je weet wanneer een claim heel buitengewoon is en dat je beseft dat een buitengewone bewering ...buitengewoon bewijsmateriaal nodig heeft enzovoort. Dus je kunt het niet echt omschrijven. Het is eerder een reeks van kenmerken die ja. ik probeer toe te lichten. Even persoonlijk, bent u opgegroeid in een gezin waarin goed geredeneerd werd, zuiver geredeneerd werd? Over het algemeen wel. Dus uh, het was wel een, uh, een typisch uh, Belgisch of, of Vlaams katholiek gezin... Maar niet, uh, helemaal niet fanatiek. Het was niet zo dat wat de pastoor zei. dat is zo. Nee, nee, helemaal niet. Uh, helemaal niet. Uh, dus, dus de situatie is anders dan bijvoorbeeld in het protestantse Nederland. waar bijvoorbeeld vaak ook mensen. creationistisch uh, ja. leren redeneren. of de Bijbel nogal letterlijk moeten ja. nemen. Dus dat was het helemaal niet. Dus het komt niet uit een gezin of een context. waar allerlei mensen allerlei vreemde beweringen maakten. die wij als kind dan moesten aannemen. Dat is niet zo. Ik ben hierin geïnteresseerd geraakt uh, later. Door de vaststelling, dat is eigenlijk het uitgangspunt, door de vaststelling dat mensen in wezen zeer lichtgelovig blijken te zijn. Ook zeer verstandige mensen. Dus iedereen bezit of beschikt over een brein dat, uh, dat vatbaar is om zaken te geloven of aan te nemen die in feite buitengewoon ongeloofwaardig zijn. Maar... Dat, dat was mijn vaststelling. Ik ben niet de eerste of de enige, maar dat fascineerde mij. Maar waarom is ons brein daar zo bevattelijk voor? Ja, dus dat, dat bespreek ik in die hoorcolleges. Er zijn allerlei factoren. Onder meer uh, het feit dat wij dus zeer makkelijk aan patroonherkenning doen. Dus verbanden leggen die er eigenlijk niet zijn. Nu, het kunnen leggen van verbanden is, is uiteraard een buitengewoon nuttig fenomeen. Dus dat je weet, als ik dit voedsel eet... Dan, dan word ik daar gezond van, dan word ik daar sterk van. Mm -hmm. Als ik dat voedsel eet, dan ga ik daar misschien wel aan dood, word ik ziek. Dus dat je die verbanden kunt leggen, daardoor kunnen wij leren. Daardoor kunnen wij op een redelijke manier ons leven leiden enzovoort. Maar datzelfde vermogen schiet vaak ook door als het ware. De, dus, dus Johan merkte daar net al op... mensen kunnen uh, kanker krijgen... en dan denken dat het aan straling is te wijten. Maar die kanker kan een hele andere oorzaak hebben. Maar als je in de buurt van Tsjernobyl woont... Dan, dan is het bijna onvermijdelijk dat je denkt... ja, ik heb die kanker door die straling. Terwijl dat helemaal niet het geval hoeft te zijn. Dus, dus ons brein probeert altijd verklaringen te zoeken. Ja. Wij, zijn, wij zijn niet gerustgesteld als we niet een oorzaak kunnen hebben. Nee, dus we kunnen het niet verhelpen... Om, om, uh, om gezichten of patronen in de wolken te zien, bijvoorbeeld, als metafoor. Ja. Dus dat gaat heel makkelijk. Je, je ligt op je rug in het gras en je kijkt naar de wolken... en, en je ziet spontaan allerlei voorwerpen opduiken. Dus ons brein inderdaad is een, een, een, een biologisch apparaat... dat mechanismen bezit... Om aan patroonherkenning te doen. En het, het maakt eigenlijk een statistische inschatting van de stimuli die het binnenkrijgt. En probeert dat zijn prikkels. Daar prikkels. En probeert daar betekenis aan te geven. Ik geef daar vele voorbeelden van. Een van de strafste voorbeelden die ik zelf ken, is het, uh, het experimentje met het ronddraaiende masker. Dus je hebt een masker dat staat op een stokje of zo en dat draait aan een zekere snelheid rond. Dan weet je natuurlijk, een deel van je brein beseft heel goed dat je dus op een bepaald moment de bolle kant ziet... en op een ander moment, als het masker draait rond, de holle kant. Dat ja. is nogal evident. Maar nu is het bij iedereen, zo na verloop van tijd... dat je ook die <lacht> holle kant als bol gaat zien. Dus het is een illusie, dat weet je. Maar je kunt dat niet... Niet wegredeneren. Je, je blijft die holle kant ook als bol zien. Waarom is dat? Omdat het brein redeneert... Kijk, ik zie iets dat er nogal als een gezicht uitziet. Het geeft een neus, ogen, een mond... En dan vullen we het in. Het kan niet anders dan een gezicht zijn. Maar een gezicht waar, waarvan de neus en alles naar binnen... Of, of naar de andere kant geklapt is... dat bestaat niet. Dus ik moet mij ergens vergissen. Dus, of mijn zintuigen maken hmm. mij wat wijs. Dus ik zal het maar corrigeren. En dan flipt... Het masker naar de andere kant. Het, het brein maakt dus van een, een hol gezicht een reëel bol gezicht. Terwijl Omdat je weet wat, dat het fout is. Ja, ja maar wat, wat is het voordeel daarvan om dat te doen? Wel, het voordeel is dat in de meeste gevallen het brein wel verbanden legt, patronen herkent enzovoort. Op een min of meer correcte manier. Ja. Dus, dus ik vergelijk het ook met een, een brandalarm. Een branddetectiemechanisme. Dat staat idealitair een beetje te scherp afgesteld. En waarom is dat? Omdat als het te laag afgesteld staat... dan ga je de situatie krijgen dat er een echte brand is... en je alarm zal niet afgaan. Dat is een slecht alarm. <lacht> het, het nadeel van te scherp afgesteld staan... is natuurlijk dat je als je een sigaar of een sigaret opsteekt... Poep. dat het ook afgaat. Maar het is veel beter dat dat brandalarm zich vergist uh -huh. aan, de, aan die kant, oké okay, het is een sigaar, vals alarm, geen paniek, dan wanneer het zich vergist als er een echte brand is. Ik denk, zo zit eigenlijk ook ons brein in elkaar. Het is beter om, om verbanden te leggen, ook al ben je ze nu en dan eens fout. Bijvoorbeeld je ziet, je ziet een tuinslang en je schrikt, je denkt het is een slang, dat is niet zo erg. Omgekeerd, als je denkt, oh, het is een tuinslang en het is een giftige adder... dat is een ja, probleem. Ja, maar u zegt toch in uw colleges dat, dat het eigenlijk uh, tot uh, grote misvattingen kan leiden. U noemde ja. straks, uh, om kwart over zes, noemde u even Pim van Lommel... met de oneindig bewustzijn, hè? Mensen die ja. een, een, een, een bijna doodervaring hebben. Ja. Ja, ik focus eh, dus, op... Dus, maar u zegt, maar dat, dat is het eigenlijk gaat. helemaal niet goed. Ja. Nee, dat is juist. En waarom is dat niet goed? Wel, ik, ik, nu heel concreet wat die bijna doodervaringen betreft, dus daar maak ik een analyse van, maar ik bespreek allerlei andere voorbeelden ook, mm -hmm. van graancirkels tot, uh, tot creationisme en het effect al dan niet van bidden enzovoort. Ik weet het niet eens uit het hoofd allemaal, maar ik, ik praat zeven uur uh, over al dat soort kwesties. Maar dus heel concreet, die bijna doodervaringen, uh, één aspect is dat wij prima alternatieve verklaringen hebben die veel coherenter zijn met wat de wetenschappelijke kennis ja. in het algemeen ons zegt, de breinwetenschappen. Um, dus we hebben economische verklaringen, heet dat dan. Als je dus een minder economische verklaring neemt, zoals uh, het, het is ergens een ziel of wat dan ook, die uit je lichaam treedt en gaan zo maar door, dan moet je ook weer allerlei andere veronderstellingen gaan aannemen. Dus dat zijn als het ware wetenschapsfilosofische aspecten. Uh, dus, dus Van Lommel in zijn boek doet meerdere beweringen... die hij met grote stelligheid voor waar aanneemt... die hem in principe, ik ben niet de eerste om dat op te merken... Ja. minstens drie of vier Nobelprijzen zouden moeten opleveren. Dus, dat is een, dus hij doet hele buitengewoon straffe beweringen. Maar, maar het brengt wetenschappelijk bewijs ontbreekt. ontbreekt. Hij ja. brengt veel anekdotische bewijzen ja. aan. Maar dat is een van de zaken die ik ook bespreek, dat anekdotes niet geloofwaardig okay, zijn. Maar dan, dan uh, u zei ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. Is ons brein een beetje te scherp afgesteld? Maar in dit geval wel dus. Ja, ja, dus ik wil, het, goed, wel ik, ik wil het niet minimaliseren. Uiteraard kan het soms uh, gevaarlijk zijn... als wij patronen denken te zien die niet uh, bestaan. Dat kan je ja. eigen leven uh, zelfs verwoesten. Dat kan een maatschappij helemaal de verkeerde kant op sturen. Een maatschappij die bijvoorbeeld in de ban geraakt... van religieus fundamentalisme... Kan, kan allerlei verbanden leggen... en daarop een politiek baseren... omgaan met mensen... Uh, hun eigen ja. leven inrichten... op een compleet uh, onrealistische fouten... en ook zelfs onethische manier. Dus, dus dat is evident. Ja, ja. Ja. Eh, nou zei u... en misschien is het wel goed om dit met Pim van Lommel als voorbeeld uh, te bespreken... dat juist intelligente mensen... Uh, ...vatbaar zijn voor dit soort dwalingen. Ja. Ja, die kunnen ook denken aan reïncarnatie of uh, nou ja, allerlei... Uh... Duizend en één zaken. Duizend ja. dus hele... en één zaken die ze met een enorme vaardigheid weten ja. te verdelen. Dus de hele wereld van de zogenaamde pseudowetenschappen... ...het bijgeloof, uh, allerlei zaken... ...maar ook van antisemitisme tot racisme en ga zo maar door... ...dat zijn allemaal opvattingen die, uh, ja, die zeer betwistbaar zijn... Maar waarbij je merkt, en vaak is dat tot onze stomme verbazing... dat ook zeer verstandige mensen... dus daarmee bedoel ik mensen die ho hogere opleidingen hebben gehad... mensen met doctoraten en zelfs enzovoort... of mensen die, die in allerlei andere factoren of, of contexten... als heel verstandig bekend staan... dat die toch uh, soms hele bizarre opvattingen standhouden en die met grote stelligheid verdedigen. Ook opvattingen die eigenlijk niet geloofwaardig zijn... vanuit wetenschappelijk oogpunt. Ja. En dat is zeer verwonderlijk, want je zou denken, een verstandig persoon is in staat om in te zien, ja, dit of dat, dat kan niet juist zijn. Maar denkt hij misschien ook niet van, ik heb de wijsheid al in pacht? Dat dus speelt een, ik... een rol, maar wat, wat ik dus probeer uh, uit te leggen of naar voren te brengen is, dat het net verstandige mensen zijn die de, de middelen hebben om, om onverstandige opvattingen te, te verdedigen. Te oh, verdedigen. Ze ja. kunnen ze ook spotten bij anderen, maar als het over hun eigen onverstandige opvattingen gaat, zijn zij het best in het bedenken van immunisatiestrategieën. Dus zij kunnen makkelijker jouw kritiek op. weerleggen. Weer, niet weerleggen, betwisten, betwisten. of pareren. Hè? Okay. Dus niet weerleggen. Ik, ik onderbreek ons gesprek even. We gaan nu naar Enschede. En die houtkamp worden gejuich in het stadion van FC Twente. Ja, dat klopt. Dat betekent dat de wedstrijd begonnen is. Niet dat er al gescoord is, want de wedstrijd is één minuut oud. De wedstrijd van FC Twente tegen PSV. Een hele belangrijke wedstrijd met het oog op de competitie. Want er zit maar één puntje verschil tussen de koploper PSV... en de thuisspelende ploeg FC Twente. Dat uh, nu in de aanval gaat, maar de aanval stokt bij keeper Isaacson van PSV... Opvallende wedstrijd voor bijvoorbeeld de trainer van PSV, Fred Rutte. Ex-speler van FC Twente, 12 jaar lang hier gespeeld. En ook nog trainer geweest hier. En voor twee spelers van PSV, voor de heren Engelaar en Bakkal. Want zij hebben ook een verleden in Enschede en spelen nu voor PSV. De wedstrijd is anderhalve minuut oud. Het staat nog altijd 0-0 in een volgepakt, heerlijk stadion van FC Twente. FC Twente tegen PSV dus net begonnen. 0-0 de stand. En die, als er een doelpunt valt, dan kom je hier terug, hè? Absoluut, absoluut. Goed zo. Wij eh, vervolgen ons gesprek in paf op met uh, Johan Bruikman, filosoof uit Gent... die uh, colleges heeft gegeven over kritisch denken. En je hebt ons net uitgelegd waarom juist intelligente mensen... vaak op een dwaalspoor kunnen blijven omdat ze zo ontzettend goed zijn... om de, uh, de uh, kanttekeningen die tegenstanders maken weten te betwisten. Uh, we hebben al een paar valkuilen genoemd. Uh, patronen, wat zijn nog meer uh, valkuilen bij dat kritisch denken? Oh, er zijn er helaas uh, heel veel. Onder meer dat wij slecht zijn in uh, het statistisch uh, redeneren. Dus uh, allerlei psychologen uh, uh, hebben dat aangetoond... dat, dat we heel vaak uh, verkeerde inschattingen maken... van situaties waarbij je een beetje aan kansberekening moet doen. Geef ze een voorbeeld. Wel, een heel klassiek voorbeeld... Ik, ik, ik weet nu niet meer of ik het op die cd's bespreek... Maar heel, een heel klassiek voorbeeld is het zogenaamde Monty Hall-probleem. Dat is heel interessant, ik zal het kort toelichten. Monty Hall was een Amerikaanse quizmaster die zo'n show op televisie had. En hij vroeg mensen om te kiezen tussen drie deuren. En achter twee deuren zat iets waardeloos... Maar achter één deur zat de hoofdprijs. Jij moest een deur aanduiden... En hij deed de deur niet open, maar hij deed een andere deur open. Niet die die jij had aangeduid. Hij mm -hmm. deed een andere deur open waarachter iets waardeloos zat. Want hij wist achter welke deur wat zat. En dan kreeg je de kans om ofwel bij je eerste keuze te blijven, dan wel om nog van deur te veranderen. Nu, de meeste mensen denken dat dat maakt helemaal niks uit. En denken dat ja, ik blijf gewoon bij mijn eerste voorkeur of ja. mijn eerste keuze. maakt <laughs> toch geen bal uit. Dat zou ik ook denken. Ja, terwijl ja. het zo is dat je er best aan doet. Je doet er goed aan om van deur te veranderen. Ja, ik ga het nu niet beginnen uitleggen. Nee, maar goed, dat is uh, Maar dat kun je dus uh, wiskundigen relatief makkelijk aantonen. Maar zelfs vele wiskundigen... Ja. Zijn het daar, hebben daar grote moeite mee. Dus ik zal gegarandeerd wel e-mailtjes krijgen van wiskundigen... die dit zullen betwisten. Ja. Maar goed, maar dit toont aan hoe moeilijk kritisch denken is. Ja. Dit is één aspectje maar. Kijk, in de geneeskunde waar, waar Johan het daarnet ook over had... speelt dat natuurlijk ook heel vaak een rol. Mensen kunnen heel moeilijk statistische zaken inschatten... Uh, leggen dan daardoor net foute verbanden. Dan krijg je allerlei effecten... Uh, doordat zij denken dat dat verband bestaat. Dus ik moest ja, ja. daarnet tijdens het gesprek denken aan het zogenaamde placebo-effect. Maar natuurlijk ook aan het nocebo-effect. Dat is het effect waardoor je je slecht gaat voelen... omdat je denkt dat er uh, iets gebeurd is waardoor jij je moet slecht voelen. Je krijgt dan ook een voorspelling die zichzelf ja. gaat waarmaken. Dus dat is allemaal de kracht van het brein, in zekere zin... Maar ook door het feit dat wij slechte verbanden leggen... valse oorzaken, zien. dat geeft reële effecten. On... Ja, maar ons brein is in dat opzicht behoorlijk onvolkomen. Ja, in feite wel. En wij weten nee, ongeveer wel hoe wel dat een... dan weer komt. Daar weten we dus ook wel iets over. Huh? Kijk, bijvoorbeeld, maar als ik even een illustratie mag geven... wij geloven veel makkelijker... Uh, ...wat bijvoorbeeld de buurvrouw of je vriend of je partner die vertelt... ...dan wat je leest in wetenschappelijke tijdschriften... ...die verslag doen over onderzoek dat misschien tien jaar heeft geduurd... ...dat maar zeer streng, is streng gecontroleerd niet te begrijpen. is. Waarom zou ik mijn buurvrouw eerder volgen? Ja, wel, één argument daarvoor kan zijn... ...dat ons brein natuurlijk geëvolueerd is in een context... ...waarbij je eigenlijk enkel je medemensen had in jouw groep... ...die jouw zaken vertelden. Wetenschappelijke studies... ...kijk, een dubbel blind studie... Die dus gerandomiseerd dat dan gebeurd is. Dus waarbij je rekening houdt met de statistiek. Die, uh, die, die alle wetenschappelijke methodes in acht neemt enzovoort. Uh, dat is iets heel nieuws. Bijvoorbeeld in de zogenaamde evidence-based medicine. Dus de, de geneeskunde die echt met ja. statistisch verantwoord, dubbelblind onderzoek maar, wil werken. Uh, dat, dat bestaat nog maar enkele decennia. Dus u zegt eigenlijk, ons brein bevindt zich nog in een stadium... Oh. Uh, van de primitieve mens. Dat zou je kunnen zeggen. Dus we hebben een soort stenen tijdperk brein. <laughs> en dat... Waardoor je dus, kijk, als je buurvrouw je zegt: Ik heb daar dit middeltje genomen. En het ja. kan volgens de wetenschap een kwakzalvermiddeltje zijn. Ja. Maar dat heeft mij geholpen bij die of die aandoening dan zijn de meeste mensen sneller geneigd om dat te geloven, die anekdotische kennis. Ja. Want die vrouw heeft het zelf meegemaakt. En dat valt niet uh, tegen dat, interesse. Ja, in zij niet, gaat maar. toch niet liggen tegen mij. Ah, ja, enzovoort. Ja, ja. Terwijl die vrouw natuurlijk ook kan genezen zijn door duizend en een andere zaken. Ja. Misschien is ze gewoon vanzelf genezen. De meeste aandoeningen genezen vanzelf. Ja, dat niet dat door een middeltje. Al. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk dat je, dat, je dat, dat soort dingen afvraagt, dat bedoelt u dan ook met kritisch denken. Ja. Je moet niet alles voor zoete koek slikken. Just, ja. Dus je mag ook niet je eigen zintuigen of je eigen varingen geloven. Dat, dat is, is het moeilijkste gek, om het mensen ook, duidelijk te maken. We hebben toch ook instinct, en dat, dat is toch ook ja, een hele goede raadgever? Soms wel, maar je instinct kan je ook compleet Eigenlijk de mist insturen natuurlijk. Dus kijk, ik bespreek ook in hetzelfde in dezelfde context allerlei testjes uit de waarnemingspsychologie. Beroemd is bijvoorbeeld het filmpje Waarbij je dus uh, basketbalspelers uh, in het oog houdt. En ondertussen loopt er een gorilla door het, oh ja, uh, het beeld. En je niet. ziet die nee. niet. Dus jullie nee. hebben dat ongetwijfeld al besproken. Nee. Maar ons brein heeft veel van dat soort mechanismen, waarbij je focust op één ding en je mist. Je mist ja. iets maar mis je, totaal je ook anders. niet een heleboel als je bij alles eerst heel erg moet gaan zitten nadenken. Dat kan, dat kan. Het kost wel kijk, veel tijd. Ja, ik, ik, ik bepleit niet dat je echt over alles moet gaan nadenken. En soms kunnen je, je gut feelings je helpen. Dat is zeker juist. Maar als het over belangrijke kwesties gaat, kan een beetje kritisch denken geen kwaad, denk ik. En dus, emoties? Uh, Welke rol spelen die? Hoe beïnvloeden die ons denken? Als je boos of We, verdrietig of ik, angstig bent? Ja, Ik bespreek dat nu, nu niet uitvoerig in die hoorcolleges, maar, maar wij weten dat die ons sterk beïnvloeden. Dus als je kwaad bent, als je jaloers bent, als je verliefd bent, als je verdrietig bent, dat kleurt evident je denken. Ja. Ja, dus je moet proberen je emoties uh, op een evenwichtige manier hun rol te laten spelen Maar wat ik zeker niet bepleit is een soort emotieloos denken uh, Dus het, het oude verhaal, uh, dat, dat is nogal sterk in de westerse traditie Dat bijvoorbeeld een, een Mr. Spock uit Star Trek die had geen emoties En door, daardoor was hij veel slimmer Dat klopt niet, je hebt emoties nodig voor, voor heel veel zaken zeker als het over ethisch beladen kwesties gaat iemand die zonder emoties over ethische kwesties nadenkt dat is een psychopaat ja. je, je, je hebt emoties nodig of je kunt geen ja. morele inschattingen maken maar voor andere zaken is het nuttig om te beseffen kijk het is misschien niet ideaal dat ik nu een standpunt uh, maak over dit of dat want ik ben toch geëmotioneerd. dat maken wij constant mee natuurlijk ja. maar uh, hoe belangrijk is eigenlijk kritisch denken want u hebt er uh, zeven uur over gesproken in Delft. Ja, een korte samenvatting. <laughs> ja, <laughs> ja. Nee, maar uh, u hecht er enorm aan. Maar, maar ik, ik denk dat het extreem belangrijk is. Kijk, als je met, uh, kijk het is niet uh, door onkritisch denken dat wij energieproblemen, uh, een, een kernramp, uh, uh, mobiliteitskwesties, gezondheidskwesties, de demografische problemen. Dus als je het bedenkt wat er allemaal op ons afkomt... in een wereld die bevolkt wordt door 7 miljard mensen... Uh, nadenken over, over voedsel... over energie... over onderwijs, noem maar op... Maar je, je kunt je toch krijgen... niet voorstellen dat we dat gaan oplossen... door irrationeel denken? Nee. Ja. Maar het heeft ja. bijna, zoals u erover praat... Een, een morele lading, alsof het een verplichting is. Ja, vind ik wel ergens wel. Kijk, als, als, je kunt ook zeggen... het kan mij allemaal geen bal schelen. Ja... Dus, dus stel dat, dat, dat, je, dat je politici krijgt... Die, die in plaats van zich op wetenschap en expertise te baseren... die zeggen, ja, ik ga wel even naar een waarzegger... of ik consulteer even een astroloog... Uh, wat we moeten doen met de wereldproblemen. En het gebeurt trouwens tot op zekere hoogte ook. Ja, Als jij het... zou zeggen, dat kan mij allemaal niet schelen... vind ik prima. Maar dan is het ja, net of we gaan kritisch denken... of, we, of we, het kan ons geen bal schelen. Er is natuurlijk wel een middenweg. Ik weet niet of er een middenweg is. Je, tenzij je zegt, ja, ik ga even... Uh, te raden bij de, bij de waarzegger... En, en ook eventjes bij de wetenschap... dat zou een soort midden... en dan zoek ik even de hulde middenweg tussen die twee... dat, dat zou ik niet volgen. Ik denk dat die waarzegger ons niets te zeggen heeft. Ja, dus, uh, dus daar ben ik wel uh, streng. Objectiviteit bestaat eigenlijk ook niet, hoor. Nee, maar je hebt gradaties van objectiviteit. Ja, dus, dus net daarom... Kijk, ik, ik leg nogal uitvoerig uit... in die hoorcolleges... wat een dubbel blind is... En ik probeer duidelijk te maken, en veel mensen vinden dit heel moeilijk, dat uh, jouw eigen persoonlijke belevenis of, of overtuiging eigenlijk van nul en geen allerlei waarde is. Dat geldt evenzeer even ook voor mij. Ja. Ja? Dus, maar mensen vinden dat beledigend, omdat het lijkt alsof je hen verwijt dat ze niet verstandig zijn maar... of niet betrouwbaar zijn. <lacht> maar dan probeer ik toe te lichten, je kan over allerlei kwesties eigenlijk alleen maar betrouwbare informatie krijgen... die telkens weer herzien kan worden als je ernstige studies doet. Dus op die manier kunnen we naar objectiviteit streven. Het is niet aan de mensen geven om ze 100% te verkrijgen. Dat is waar. Goed. Johan Braakman, filosoof uit Gent. Wij moeten hier afronden, want uh, Pavlov loopt ten einde. Uh, die, die cd's die zijn overigens te verkrijgen bij NEC Handelsblad. Hè? Ja, ja. Kritisch denken. Oké, okay, ja tot zover Pavlov voor vandaag. Als u wilt reageren op, wij, op wat wij in deze aflevering besproken hebben... dan kunt u ons mailen. Doe dat dan naar pavlov.ntr.nl. En als u de uitzending nog eens wilt terugluisteren... ga dan naar www.ntr.nl. Straks langs de lijn met een rechtstreeks verslag van de wedstrijd Twente-PSV. Daar gaan we nu zelfs nog even heen. Oh. En die houtkampen. Het is uh, nog altijd 0-0. Het is uh, net een uh, enorm opzienbare moment. Want het leek op een duidelijke hensbal bij een inzet van FC Twente. Een hensbal van de speler van PSV, Jermaine Lens. Dat had een penalty moeten zijn voor FC Twente. Maar scheidsrechter de Blom. Gaf hem niet. Ook geen rode kaart aan de speler. Dus PSV komt goed weg. Is nu even gevaarlijk. Het staat nog altijd 0-0 na 12 minuten spelen bij FC Twente tegen PSV. En de vesten kolkt. Goed. <laughs> Straks ze zeven en meer daarover. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag. Informatie, educatie en cultuur.